Na de eerste dag van de WK Sprint in Salt Lake City gaat Michel Mulder aan de leiding. De fin Pekka Koskala staat op 1900ste tweede en Hein Otterspeer derde. Bij de vrouwen gaat titelhouster Yu Ying aan de leiding. De Chinese heeft een voorsprong van slechts 100ste op de Amerikaanse Heather Richardson. Thijsje Oenema is na twee afstanden de beste Nederlandse. Ze staat vijfde in het klassement en Oenema reed op de 500 meter een Nederlands record.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 De wereld van Filemon. Alweer het tweede uur van de wereld van Filemon. waarin we een prachtige reis gaan maken. We gaan naar het tropische Filipijnen. We gaan naar het temperamentvolle Argentinië. We gaan naar Palestina, het altijd uh, uh, roerige Palestina... en we gaan naar Karel Kuiperi, die zit in Bangladesh... en die heeft altijd een prachtig verhaal uit dat mysterieuze land. We gaan het hebben over emigreren. Hoe is het om als Nederlander weg te trekken... en alles achter je te laten en ergens een nieuw bestaan op te bouwen? Uh, dat is, geldt natuurlijk voor onze correspondenten zo. Die hebben dat meegemaakt. En hoe ervaren ze dat? En als ze dan eenmaal in dat buitenland zijn... Hoe wordt er dan naar u gekeken? Wordt er op hen neergekeken of wordt er juist tegen hen opgekeken? Omdat ze buitenlander zijn misschien, omdat ze westerling zijn, omdat ze rijk zijn. Dat gaan we allemaal horen in het tweede uur van De Wereld van Filemon. Je kan mailen naar het programma, dat kan op dewereld.bnn.nl Wolt, Bodewes in Argentinië. Goedenavond. Wolt is er niet. Karel Kwakkel, Karin Kwakkel, daar zijn we ook naar op zoek. Uh, Elisabeth. Ja, hi. Hoi, ben je wel. bent er nog wel. Er is nog één iemand wel. En nog wel uit ben... Palestina. Ja, dat klopt. Ramallah zit je. Uh, we ja, spreken jou voor het eerst in het programma De Wereld van Filemon. Wat doe je precies daar in Ramallah? Uh, ik werk uh, voor een Palestijnse mensenrechtenorganisatie... als uh, juridisch medewerker. En wat doe je dan concreet? Um, ik uh, hou een beetje de mensenrechten situatie hier in de gaten. Daar schrijf ik rapporten over. En uh, dan probeer ik met, uh, met diplomaten daarover te praten. Dat lijkt me lastig werk. Vooral om. We hebben toevallig uh, in uh, de week van Filemon, dat is mijn televisieprogramma, hebben we, uh, een item gemaakt over martelen. Dat is nog ja. wel moeilijk om erachter te komen of er bijvoorbeeld ergens gemarteld wordt. Ja, ja, dat, is, uh, ja dat is lastig. Uh, slachtoffers die komen niet gauw naar voren uh, vanwege de rit. Uh, het is ook natuurlijk heel fijn om mee, mee open en bloot naar voren te komen. Nee. Ja, dat is, dat is een lastige zaak. Ja, maar wel ontzettend interessant. Ja, machtig interessant. Ja, zometeen gaan we je spreken over iets anders dan over mensenrechten. Dan gaan we het hebben over emigreren en over de na- en voordelen als buitenlander, als Nederlander in dit geval, in het buitenland. Ik spreek je zo. Ja, tot zo. Dan gaan we even naar Wolt Bodewes in Argentinië. Je bent er weer. Ja, ik ben er weer. Ik was even weg, maar ik ben er weer. Nou, uh, geen probleem hoor. Het is radio. We kunnen heel radio. snel schakelen hier. Heel ja, goed. Jij was uh, even naar Bolivia. Je bent nu weer in Argentinië. Is ja, klopt. Het... Voelt het nou als thuiskomen of toch nog niet helemaal? Uh, toch nog niet helemaal. Ik ben er nu ongeveer uh, drie kwart jaar. Uh, maar het duurt even voordat je echt een land leert kennen. Dat je vrienden hebt. dat je echt het idee hebt van... Ja, hier voel ik me thuis. En is het wel de bedoeling dat je hier de komende tijd gaat wonen? Of is het voor eventjes? Uh, ik denk voor eventjes. Ik denk ongeveer tot uh, volgend jaar nog. Ik denk nog ongeveer een jaar, anderhalf jaar. En dan wil ik naar midden amerika Oké. Okay. Zometeen gaan we hier uh, uh, spreken nog meer over dit onderwerp. Over emigreren en over de voor- en nadelen als Nederlander in Argentinië. Ik denk in ieder geval dat het een voordeel is dat je lang bent. Want in Argentinië, dat viel mij op, zijn de mensen behoorlijk klein. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over spreken. Ja, sorry dat ik een beetje chaotisch overkom. Maar ik moet even kijken wie er nou wel hangt en wie niet. Even kijken. Karel, Karel is er. Karel Kuiperi in Bangladesh. Nou ja, hoor. Jij bent er ook. nacht. Goedemorgen. Bangladesh, begint dat al een beetje als thuisland te voelen voor jou? Uh, ja. ja, eigenlijk wel. We waren met kerst uh, waren we in Nederland. Ja. En op een gegeven moment had ik zoiets: ik wil naar huis, naar Bangladesh. Ja. Wat vind, je nou het, wat, wat vind je nou het allerleukste daar? Wat heb je het meest gemist toen je in Nederland was? Uh, ik denk uh, het eten. vind ik echt heel erg lekker hier. Wat is dat precies? Curryachtige dingen? Ja, heel veel, heel veel curries, Maar uh, in tegenstelling tot India veel met vlees. Oh, Oké. Okay. Oh, en veel vis ook. Maar, maar goede, goede producten ook. Uh, ja, ja, dat kunnen ze echt wel uh, echt heel lekker klaarmaken. Dat is allemaal in India en uh, Sri Lanka en dat soort landen. Ja, het vlees is zo slecht. En, uh, omdat het zo gekruid is en zo curryachtig... dan proef je eigenlijk het vlees zelf niet meer. Waardoor ze dat een beetje kunnen ver verbloemen. Maar dat is daar dus niet zo. Nee, dat, dat valt wel mee. Het is wel zo dat het allemaal vrij nieuw is. Wij laten rundvlees even een, een paar weken besterven. Maar dat doen ze hier niet. Nee, het is gewoon uh, echt vers. Ja. Zometeen ga ik je uh, spreken over emigreren. Dat uh, heb je gedaan yes. naar Bangladesh. En over de voordelen, of misschien wel de nadelen van jou daar in dat land. Eén voordeel was dat je in ieder geval model bent geweest. Zomaar in één keer doorpasmodel. <laughs> maar misschien ja. zijn er nog meer voordelen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Je kan mede naar het programma bnn.nl. Dat is ons e-mailadres. En voor de muziek gaan we even naar Frankrijk. Namelijk naar Raphaël Sadik. Love that, Kirk. a dream. Rafael Sadiq met Love That Girl. Radio 1, BNN. De wereld van Filemon. Ja, steeds meer mensen vertrekken uit Nederland. Maar liefst 395 mensen per dag, dus per dag, dat zijn ongeveer 22.000 mensen per jaar, uh, gaan het land uit. Dat uh, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Uh, en een van mijn favoriete televisieprogramma's is eigenlijk ik vertrek. Dat vind ik zo'n. Mooi programma, want ja, je ziet mensen, die zie je een plan maken... om naar een onmogelijk land te gaan met onmogelijke bagage. Ze hebben geen diploma's, ze weten niks van het land. Ze zijn er misschien één keer op vakantie geweest. En je weet gewoon, dit gaat hartstikke mis. Die camping op Jamaica, dat gaat niet werken en toch blijf je kijken en je ziet ze in al die valkuilen lopen... en dat is gewoon eigenlijk heel vermakelijk. Het is eigenlijk een beetje leedvermaak, een beetje gemeen. Uh, maar het programma Koefnoen maakt een ontzettend geestige uh, parodie op dit programma. De Twente Corné en Marijke zullen het drukke Nederland binnenkort verruilen... voor de binnenlanden van Tanzania. Ze willen daar een bed-and-breakfast beginnen... Zal het ze lukken om alle beren op de weg te overwinnen, nu ze het zo vertrouwde Nederland verlaten en in donker Afrika hun geluk gaan beproeven? Kijk naar Ik Vertrek. Ja, de parodie van Koefnoen op het programma Ik Vertrek. Ja, waarom zijn onze correspondenten destijds uit Nederland uh, vertrokken... en bevalt het ze in het nieuwe land? Dat uh, ga ik dit half uur uitzoeken. Je kan uh, mede naar het programma @bnn.nl. Dat is ons e-mailadres. En we beginnen uh, onze zoektocht naar waarom mensen weg zijn gegaan... bij Wolt Bodewes in Argentinië. Goedenacht nogmaals, Wolt. Ja, goedenacht. Ik wil even checken of je me goed kunt horen. Ja, on ontzettend goed. Wat, uh, oh, wat, wat ben je in een keer luid en duidelijk? Ik hoor in een <laughs> keer je echte stem. Wat is er gebeurd? Ik z... heb een uh, stemtraining gehad. Nee, je zit in een keer op de Skype, of niet? Ik zit op de Skype, ja. ja, ja. Dat werkt allemaal wat beter hier. Ik schrik er helemaal van, niet, met in een keer angstig dichtbij. Nou, dat is voor het allemaal omdraaien. ga ik gewoon een programma presenteren. Ja, misschien kan jij het wel beter. Hey, uh, in, de Ar in Argentinië uh, zit jij nu. Waarom ben je daar naartoe gegaan? Ik, uh, zoals je weet, zoals je net ook al uh, uh, uh, zei... ik heb een, uh, ook een band met Bolivia, ik heb daar een tijdje gewoond. Um, ik had daar een baan, maar ik was nog op zoek naar iets anders. En ik had eigenlijk uh, via een Spaanse collega van mij... met wie ik uh, lang geleden een keer samen heb gewerkt in Spanje, in Barcelona... Mm -hmm. Uh, die, die zei dat, die, dat, er een, uh, dat er een baan vrij kwam hier in Argentinië. Ze dus gingen uh, heel veel Spaanse bedrijven trekken naar Latijns-Amerika toe vanwege de, de crisis. En ze hadden nog iemand nodig. En, uh, dus hij dacht aan mij. En uh, dat heb ik toen aangenomen. En waarom wilde je Nederland verlaten? Want ik, ik hou zo erg van dit land. Ik zou het echt nooit weg willen. Ja. Nou, Nederland is een fantastisch land. Dat merk je ook heel goed als je in het buitenland woont. Dan ga je in Nederland op een hele andere manier Altijd. Ook Heel veel leuker. Ja, ja. En dat is echt heel erg leuk. Uh, ik ben uh, heel lang geleden een keer op, uh, op studiereis geweest naar Costa Rica. En uh, dat was eigenlijk de eerste stap uh, op weg naar mijn internationale leven eigenlijk. En ik vond het zo leuk om voor lange tijd uh, weg te zijn. Weg van Nederland. Uh, echt alles wat je hebt. In een koffer stoppen en uh, ja, gewoon een nieuw leven proberen op te bouwen. Het lijkt me wel leuk dat je je leven dan weer even in perspectief kan zien. Want je zit niet helemaal best... in de soren, zeg maar. Je kan er even van, in, van, een vogelvlucht, uh, van een vogelperspectief kan je naar kijken. Ja, het is, uh, je wordt er heel erg flexibel van. Hè? Ik leef al een paar jaar uh, uit nou, drie, vier koffers ongeveer. Ja. Uh, dat is eigenlijk alles wat ik op dit moment bij me heb. En je dit heel erg de immateriële uh, kant van het leven waarderen. Hè? Vriendschap, uh, je, je lekker voelen, het tegenslagen die je ook meemaakt... Maar um, ja, dat is voor mij een hele, hele grote verrijking... om andere culturen te leren kennen en uh, and, een andere taal te leren spreken. Ja, en zijn er uh, ook dingen dat die erg staan in Nederland? Specifieke dingen? Uh, nou ja, goed. Uh, de, de, veel vrienden die ik heb in Nederland, uh, die, met wie ik al jaren een band heb, uh, met wie ik op vakantie ben geweest, met wie ik uh, samen gestudeerd heb, met wie ik samen gewerkt heb. Uh, ja, dat duurt gewoon heel lang voordat ik dat uh, hier heb in Argentinië. Ja. Steeds, als ik weer een nieuw land heb, uh, moet ik weer steeds weer opnieuw gaan investeren in vrienden. En recht, merk je ook wel, er, zit een, er zit een bepaalde oppervlakkigheid op op waarschijnlijk ook in die vrienden, want ja, je hebt niet uh, een gedeelde geschiedenis. Klopt, je hebt niet de gedeelde geschiedenis. Dat is heel erg wat ik, uh, wat ik mis. Maar goed, met, met Skype en met uh, telefoons en met mailtjes en zo, dan kan ik uh, met Facebook uh, kan ik natuurlijk met mijn vrienden in Nederland gewoon over, uh, uh, ja, over allerlei dingen praten. Daar voel ik me gewoon heel goed bij. En ze hebben natuurlijk een goede reden nou om hier langs te komen in Argentinië. Ja, is een ja. mooie, mooie slaapplek. En, uh, Maar dat, dus, uh, ja, is, dat is iets wat ik, wat ik wel heel erg mis. En daarnaast, uh, ja, wat heel concreet zei ik de stroopwavels. Maar goed, uh, uh, dat weet je ook, die maak ik zelf. Dus, uh, ja. Maar zijn er zijn nog andere van die specifieke kleine dingetjes waar je misschien niet zo aan denkt die je mist. Want vrienden, dat kan ik me natuurlijk wel voorstellen. Ja, uh, nou, wat ik, uh, ik ik kijk vaak naar uh, op internet naar Nederlandse programma's, dan vooral wat achtergrondprogramma's, ah, ja. uh, nieuwsbrieken. Uh, echt dat onderzoeks, die onderzoeksjournalistiek die mis ik hier heel erg. Maar dat is daar uh, niet op de televisie. Nee, echt, echt goede programma's waarin echt diepe, eh, op een hele originele manier op zaken wordt ingegaan. Hè, zoals wat BNN bijvoorbeeld ook doet. Uh, op een hele leuke en dynamische manier uh, uh, thema's behandelen die misschien niet voor de hand liggen. Dat, dat is hier wat ik, uh, wat ik wel mis. Het is hier erg oppervlakkig en heel erg gericht op, het, uh, ja, op ongelukken, op, uh, op dingen die verkeerd gaan. Sensationeel. Ja. Echt sensationeel, ja. En daar, ja, daar hou ik persoonlijk niet van. Dus dat is iets wat ik ook mis. Ja, Hé, hey, en uh, zijn er dingen die je helemaal niet mist? Waarvan je denkt, oh, ik ben blij dat ik er vanaf ben. Uh, dat eeuwige geemmer in Nederland over buitenlanders. Oh ja. ja, ja. ja. En, en alles wat ermee te maken heeft de afgelopen jaren natuurlijk met, met, met, met, met Pim Fortuyn en ook met Geert Wilders, uh, ja, blijft het steeds in het nieuws. Dat heb je in Argentinië niet? Is, je hebt het wel, alleen uh, ik ben nou zelf buitenlander... En uh, ik kan me nou heel goed voorstellen wat het is om, uh, om in een ander land te gaan wonen. Alle problemen die je, uh, die je ervaart, uh, die je tegenkomt. Mensen die accepteren, sommige mensen die je niet accepteren. Dus het, het, is, uh, ja, het, het is voor mij zo'n verrijking om in een andere cultuur te leven. Mm -hmm. Dat ik eigenlijk dat, dat het mooie vind in Nederland. Uh, de de, de smeltkroes van allerlei mensen die, uh, die of hun geluk komen beproeven in Nederland. Of om wat voor reden dan ook ja, maar nee, Je moet toch gewoon... ook wel toegeven, ik bedoel... het klinkt allemaal heel mooi wat je zegt... maar er zijn ook wel problemen in Nederland, toch? Met er zijn met... problemen natuurlijk, ja hoor. En die moeten ook zeker aangepakt worden. En dan moet je ook zeker niet je kop voor in het stand steken. Dat weet ik nee. ook wel. Maar aan de andere kant, heel veel problemen worden ook uh, veroorzaakt... door onbegrip en onkunde. En uh, ik kan me goed voorstellen dat als mensen echt uh, interesse hebben... in wat uh, als ze een buren hebben of zo die uit een ander land komen... als ze echt geïnteresseerd zijn, dat er echt wel een klik ontstaat. En dat het, dat eigenlijk ook het begin is van een beter... Ja, uh, ja, elkaar beter leren kennen. Ja, dit is respect. natuurlijk wel te gek. Ik woon in Amsterdam. 177 uh, nationaliteiten wonen daar bij elkaar, en dat is ook uh, de reden dat je echt alles kan eten wat je wil. Dat is zo fantastisch. Uh, je kan elk land verzinnen uh, wat je wil, en er is wel een restaurant van. Dat is natuurlijk wel. Dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat vergeet we super. misschien wel eens zo te zien. Ja, het, is, het steeds maar uh, wordt de nadruk gelegd op de negatieve aspecten. En uh, ja, ik denk dat er gewoon heel veel mooie aspecten zitten. Maar goed, zoals je zelf ook zegt... neem niet weg dat de problemen die er zijn ook aangepakt moeten worden. Ja, nou, duidelijk verhaal, Wolt. En uh, verrassend om je in één keer zo dichtbij te horen via de Skype. Uh, zo meteen gaan we ja. nog even <laughs> verder praten... van wat dan de voordelen uh, daar zijn als Nederlander... of misschien wel de nadelen. Dat zometeen. Is goed, je zo. Tot zo. Dan gaan we naar Elisabeth. Uh, die zit in Ramallah, dat is Palestina. Goedenacht nogmaals, Elisabeth. Goedenacht, Filemon. In Palestina wonen daar ook meerdere uh, culturen, nationaliteiten samen? Ja, absoluut. absoluut. Uh, ik heb heel veel uh, vrienden en vriendinnen die van op alle plekken van de wereld vandaan komen. Maar zijn het uh, voornamelijk ja. mensen van NGO's en uh, journalisten of mensen die daar gewoon echt zijn ja, gewoond. Ja. ja, allebei, allebei. Uh, je hebt heel veel uh, gemixte huwelijken met uh, Palestijnen en. Uh, en mensen die, die uit alle, alle kanten van de wereld komen. De Palestijnen hebben heel vaak in het buitenland gestudeerd. Dus die hebben overal wel uh, iets aan overgehouden. Ze spreken ook heel veel verschillende talen. Als je ergens binnenlapt en iemand begroet je ineens in het Nederlands... dan heeft er weer iemand in, in Utrecht gestudeerd. Of zo. Dus dat is wel heel leuk, ja. Ja, en uh, is het uh, veilig om daar uh, te leven? Ja hoor, absoluut, ja. Oh. Uh, ik, uh, ik woon op de westelijke jordaan en uh, ik loop gewoon door de stad en ik doe gewoon mijn ding hier. En uh, ik ben helemaal niet bang. Dat is toch raar. Nee. Door die hele beeldvorming rondom, rondom Palestina ja, ga, ga ik zelfs, en ik ben best wel wat landen geweest, toch denken dat het daar gewoon echt gevaarlijk is. Dat je daar niet over straat kan lopen. Dat er elke, ja. elk moment iets kan gebeuren. Ja, dan moet ik met mijn moeder gaan praten. Die weet ik dat ook nog altijd. <laughs> um, misschien luister ze. Nee, nee dat is. Ja, ze denken het wel. <laughs> uh, nee hoor, ik, ik heb me helemaal nooit onveilig gevoeld. Uh, ja, goed, dat gebeurt. Je, je zit natuurlijk wel in een conflictgebied. Dus uh, ja, misschien word je daar ook wel wat, wat afgestompt daarvan. Ja. Uh, maar daar zullen we het later nog wel over hebben, denk ik, in, in de tweede vraag. Ja, want waarom... Maar, uh, ja. Want ik, ik kan, kan me voorstellen dat je kan daar mooi werk doen. Uh, wat misschien ook uh, nut en zin heeft, maar... Het is toch nog wel een stap om naar zo'n gebied te gaan. Vanuit het veilige, ja. goed geregelde Nederland. Ja dat, is, uh, dat, dat heb je helemaal, ja, dat heb je helemaal goed uitgedrukt. Dat is ook zo. Ik heb me daar niet echt een enorme voorstelling van gemaakt... toen ik uh, deze baan aangeboden kreeg. Ik dacht van, ja, dat is een mooi avontuur. Dit, uh, dit heeft zin, dit werk heeft, uh, uh, het geeft invulling aan het bestaan... En uh, ja, ik vind dat er wel meer voor de Palestijnse zaak te zeggen is... dan, uh, dan er vaak uh, wordt afgeschilderd. Ja, en dat klinkt heel verstandig. Maar je bent ook 26. Uh, je houdt ook van stappen, van uh, misschien naar de kroeg gaan... naar uh, leuke dingen doen met vrienden. Kan dat ja, daar ook allemaal? Ja, dat kan hier allemaal. Ja hoor, ja hoor, er zijn genoeg bars en cafés. Er is een heuse discotheek. <laughs> een heuse discotheek? Oh, er wordt gewoon alcohol ja, geschonken ja, dan, ook. Ja hoor, er wordt gewoon alcohol geschonken. Dus ja hoor, je, dus je kan er gewoon, gewoon lekker opgedronken. <laughs> dus je kan er gewoon lekker 26 zijn? Ja, absoluut. Je kunt er lekker 26 zijn, <laughs> ja. Of ja, sommige mensen die 26 zijn, die gaan misschien al niet meer uit, maar... Hoe zit dat met jou? <laughs> oh, nee ja, ik ben elke avond op stap. Ja, zeker. Dat is ook echt een land ervoor, dat mensen echt uh, van het nachtleven genieten. Ja, je moet wel. Hè. Als, je in, als je in een gebied zit waar het moeilijk is, moet je ook af en toe afstand kunnen nemen. En gewoon uh, een beetje het verstand op nul en, uh, en genieten van de muziek. En ja, heel geestig. Vorige week liep ik een kroeg binnen waar, waar ik in één keer uh, halverwege hoorde. Piep, piep, piep, dit is de ANWB met de verkeersinformatie van half drie. En ik dacht echt, wat gebeurt er nu? En toen hadden ze van de Nederlandse radio aan staan, want er was, uh, was lekkere muziek. Maar ik vind het toch goed om een keer te horen van, van Palestina en uh, Ramallah... dat je daar inderdaad gewoon een nachtleven hebt... dat mensen naar de kroeg gaan ja. en dat, je, uh, dat er naar lekkere muziek geluisterd wordt. Dat, toch ja. hoor je dat echt nooit. Nee, jammer, want ja, je hoort natuurlijk altijd de negatieve zin in uh, dit gebied. En, en ja, er is ook een heleboel ellende hier. En dat, dat zie ik ook wel elke dag. Ja. Daar word je ook af en toe wel heel moe van. En dat zien we ook maar, overal ter wereld zien we dat. Maar wat is nog meer een, een, ja. een, een, een positief, leuk iets daar in uh, Palestina? Uh, de mensen. De Palestijnen zijn geweldig. Enorm gastvrij, uh, warm. Ze zijn trots op, op uh, wie ze zijn en op, op wat ze doen, waar ze voor staan. Uh, het is ontzettend spannend. Uh, er is passie. Het is echt een, een geweldige mix van allerlei warme, warme gevoelens eigenlijk. Echt waar. Ja, ja, echt. Ik had, uh, ja. ja, daar had ik ook weer een ander beeld. Ik dacht, het zijn haatdragende mensen die zo erg uh, door dat conflict nee. beschadigd zijn dat ze gewoon niet meer vrolijk kunnen zijn. En moet ja. nee, je afgestopt. Maar je kunt elke je loopt een kroeg binnen en je ziet Palestijnen toch met elkaar lachen. En op mijn werk ook. Er wordt alleen maar gelachen. Je moet dat wel. Ja. Je moet ook wel. Deze mensen die laten zich niet kisten. Ze wonen onder een bezetting, maar. Het leven gaat door en er zijn gewoon huwelijken en feesten en verjaardagen en ja, feest doen niks. <lacht> het is echt een, een mooi land en echt prachtig om hier te wonen. Dus als ik het zo hoor, dan zal je ook gastvrij ontvangen zijn daar. Oh, ontzettend. Ik ben ontzettend gastvrij ontvangen. Nou, ik ben ja. benieuwd hoe dat helemaal gegaan is. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Tot ja. zo. Dan gaan wij even naar ja. wat feitjes uit de rest van de wereld wat betreft emigreren. De wereld van Filemon. Mocht je willen emigreren, dan kan je het beste naar Noorwegen verhuizen. Dit is namelijk het beste land om te wonen volgens een onderzoek van de Verenigde Naties. Mensen willen hier graag wonen door de mooie natuur, de goede voorzieningen en de tolerante inwoners. Voor buitenlanders is Nederland een erg populair land om naar te verhuizen. Alleen al in Amsterdam wonen 177 verschillende nationaliteiten. Als je naar Australië wil emigreren, moet je eerst kunnen bewijzen... dat je gezond bent, geen crimineel verleden hebt... en voldoende geld op je rekening hebt. Pas dan mag je jezelf een Australiër noemen. De wereld van Filemon. Terwijl ze vroeger juist alle criminelen naar Australië stuurden. Karel Kuiperi in, in Bangladesh... Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jij bent met je liefde meegegaan naar Bangladesh. Uh, ja. Twijfel je daar dan niet over? Als zij als zegt van ja, ik ga naar Bangladesh, ga je mee? Denk je dan gelijk, dat is mijn grote liefde, ik moet met haar mee? Of heb je toch wel ik even... Ik heb een moment getwijfeld. Nee, echt niet? Nee, nee, nee. Maar we hadden is... altijd wel al een beetje gezegd van nou, als we de kans krijgen om naar het buitenland te gaan, dan moeten we dat gewoon doen. ja. En uh, ja, toen uh, kwam, deze, kwam deze baan en toen heeft Lisette erop gesolliciteerd en uh, nou, toen gingen we gewoon. Dat zegt ook wel iets over jou. Dan ben je wel avontuurlijk ingesteld. Ja, ja. We hadden, ja, weet je, we hadden altijd zoiets. We willen een keer zo'n avontuur aangaan. En ik bedoel, uh, we hebben geen kinderen, we hebben geen koophuis. Uh, ja, de. We zijn jong, als het moet, dan moet het nu. Je bent een dief van je eigen avontuur als je het niet doet. Ja, zeker. Maar het lijkt mij wel lastig om dan afhankelijk te zijn van je vrouw. Dat, je, dat, jij, dat, dat jij gewoon niet de kostwinnaar bent, maar zij. Dat is heel ouderwets van mij, hoor. Maar het lijkt me toch lastig. Ik ben heel eerlijk in. Ja, ik moet zeggen dat, het, dat ik ook wel even aan dat idee moest wennen. Uh, ja, ik ben hier zeg maar de huisvrouw nu. En dat is... Uh, ook andere mensen, die vinden dat niet vanzelfsprekend. Nee. Ik, als, als ik met, uh, met mijn vrouw ergens ben... dan wordt altijd aan mij gevraagd wat ik eigenlijk hier <lacht> doe. En dan zeg je geen hol. Ja, af en toe het huisstofzuigen. Ja, <lacht> en, en dat vinden ze waarschijnlijk heel raar daar in Bangladesh. Uh, ja. Nou, ja dat, zowel de, de, de expats als de lokale... die knipperen dan twee keer. Maar ja, dan dan is het verder ook weer uh, geen probleem. Maar verveel je dan Even niet dood? Ik bedoel, het is, uh, voor een paar weken huisvrouw spelen is wel leuk... maar op een gegeven moment dan, uh, komt het ook je neus uit, toch? Uh, ja, nou, nee, ik heb nu ook wel besloten dat ik hier een baan wil gaan zoeken. Ja, want op een gegeven moment heb je het uh, wel gevonden... waar je de stofzuigerzakken moet halen. <laughs> ja, precies. En, en, en waar, waar, is dat moeilijk, een baan zoeken in Bangladesh als Nederlander? Uh, Um, nou, dat, misschien dat we daar met voor- en nadelen nog een beetje over komen, zo dadelijk. Ja, want je bent maar eigenlijk uh, muzikant, dat toch? Moet je bent eigenlijk muzikant. Ja, klopt. Ja, dus ja. misschien ergens in een hotel spelen of zo? Ja, ik heb wel een aantal optredens gedaan, maar ik zat meer... Ja, weet je, die muziekdingen, dat kan ik ook altijd daarnaast doen. Dat is s avonds, en dat heb ik in Nederland ook altijd gecombineerd met mijn werk. Ja. Hey, en we hebben dus, jou... Uh, we hebben jou wekenlang gebeld, toen was je huis maar niet ingericht. Want de meubels waren nog niet overgekomen uit uh, Nederland. Maar heb je ondertussen wel meubels? Ja, ja nee, uh, we zijn helemaal... De, emigra de, de emigratie is klaar, zeg maar. We zijn helemaal uh, we zijn maar over. Wat mis je nou absoluut niet uit Nederland? Niet. Ja, ik, ik, de, uh, de jongen uit uh, Argentinië zei het net ook al, dat Emmer om niets. <laughs> uh, ik lees dan hier de krant. En ook toen de verkiezingen waren. was dat heel leuk om dat vanuit het buitenland te volgen. Want al die monargumenten en kleinzerigheid. Uh, dat is echt zo. Uh, dat geniet. Dat, dat had ik helemaal mee gehad. En gaat over het weer? Ja, maar dat is van, dat doen ze hier ook, hoor. Oh, okay. Dat is echt van alle, alle tijden, alle plaatsen. Oh, dat is wel gelukkig. Ja. Wat, hoe is het weer nu daar? <laughs> <laughs> ja. nou, de, de koude periode is achter de rug en het wordt nu langzaam aanwarmer. Grappig. Maar ik ben, ja, het is natuurlijk iedereen zegt altijd ja dat geemmer over het weer in Nederland. Maar ik wil toch eigenlijk altijd wel, stiekem wel weten. <laughs> Ja, het is ook helemaal niet erg om het over het weer te hebben. Nee, maar het wordt langzaam. Hoe, hoe, wat is de temperatuur? Uh, nu denk ik zo 20, 21 graden oh. overdag. Klootzak. Ja, dat is wel wat anders dan daar. Hè? 1 graden met een beetje miserregend. Karel. Ja, dat is net niks. Hey, Zometeen gaan we het hebben over de voor- en nadelen van een Nederlander zijn in Bangladesh hebben. Ik uh, hoop dat je nog even blijft hangen. Dat je nog even wakker blijft in uh, deze ochtend bij jou. Ja hoor. Dan spreek je zo meteen weer. En dan gaan wij even terug naar Nederland. Want uh, daar woont de zangeres Joy Fanka En die zingt Drop It. Eigen Joyfanka met Drop It. Radio 1 PNN. De wereld van Philemon. Een mooi verhaal de afgelopen week. Uh, Thomas Erdbrink, dat is een correspondent, een Nederlandse correspondent in het buitenland. Die werd in één keer gecast voor een Iraanse film. En dat vond hij niet zo erg, want de Iraanse Angelina Jolie die speelde ook mee. En uh, we gaan even luisteren naar een stukje uh, uit Radio 1 Journaal, waarin hij reageert op dit ja voor hem. Uh, heugelijke bericht. Thomas, goedemiddag. Wat, wat voor rol speel jij in die film? Goedemiddag, ik speel uh, de rol van uh, Michel, die uh, ja, heel gemakkelijk een Nederlandse journalist speelt die hier tijdens de verkiezingsprotesten van 2009... toen Iraniërs massaal de straat op gingen om te protesteren... tegen president Mahmoud Ahmadinejad, komt om verslag te doen. Nou, hij wordt gearresteerd en vervolgens komt zijn Iraans-Nederlandse vriendin... de Angelina Jolie van Iran, vliegt van Nederland terug naar haar, haar voormalige vaderland... om mij te komen redden en zo ja, ontspint het verhaal zich. Ja... Ik heb veel respect voor Thomas Erdbrink. Het zal best wel een aardige acteur zijn... maar hij zal niet voor die film gekozen zijn... omdat hij eh, zo vreselijk goed kan acteren. Het zal er wel een beetje mee te maken hebben... dat hij een blanke Westerling is die daar in het buitenland verkeert. Wat zijn de voordelen als Nederlander in het buitenland? Daar ga ik het laatste half uur van De Wereld van Filemon over hebben. Wolt in Argentinië, nogmaals, goedenacht. Goedenacht, Filemon. Wat zijn uh, jouw voordelen als Nederlander in Argentinië? Uh, voordelen is dat, uh, dat, we, dat we goed bekend staan, wij als Nederlanders in het algemeen, uh, bekend staan als eerlijke en vriendelijke mensen. En uh, dat is iets wat ik, uh, als ik uh, op mijn kantoor ben, in mijn werk, dat ik daar uh, ja, wel, wel voordeel van heb. En vriendelijke mensen? Dat wij vriendelijke mensen zijn, Nederlanders, Oké, oh, ja. oké, okay, okay. ja, want bijvoorbeeld de Belgen ja. die denken daar echt heel anders over, die vinden ons juist ontzettend onvriendelijk en onbeschoft. Klopt, ja, daar heb je helemaal gelijk in. En toch, uh, yeah, Argentijnen vinden ons uh, eerlijke en uh, vriendelijke mensen. En we zijn wel direct, maar goed, dan kan ik ook een beetje hè, met taalprobleem. Ik spreek natuurlijk wel heel goed Spaans, maar uh, natuurlijk, ik spreek geen 100% Spaans. Dus af en toe uh, dan kan ik me ook een beetje erachter verschuilen. Hè, als ik te direct ben of zo, van ja, dat ligt aan mijn Spaans. Hey, gaan er als uh, Nederlander deuren voor je open die voor andere mensen dicht blijven? Uh, ik denk niet als Nederlander, maar wel als iemand die uit uh, Europa komt. Je hebt bijvoorbeeld uh, om je papieren te regelen bij je migratiekantoor, hè, de, de lokale IND, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. um, uh, Daar zijn er allemaal uh, uh, loketten voor mensen die uit de Mercosur komen. Dat is een beetje de, de, ja, de Zuid-Amerikaanse Unie, hè, de, de vergelijking met de Europese Unie. Uh, die moeten allemaal heel lange rijen vol, uh, vormen. Als je buiten de Mercosur komt, zoals Nederlanders, andere Europeanen... dan zijn er een paar pakketjes waar eigenlijk nooit veel mensen zijn. Dus uh, uiteindelijk ja, ben je al te snel aan de beurt. Dat is wel een heel groot voordeel, lijkt me. Dat is een heel groot voordeel. Ik weet niet hoe ja, daar zit met de bureaucratie, maar... Die is groot, maar ja. uh, hij, hij, hij kan nog veel groter zijn. Zeker voor mensen, voor Argentijnen zelf... of voor mensen die uit andere landen uit de regio komen. Het is een mooi voorbeeld... Uh... Voor als uh, voordeel, maar wat zijn de nadelen als Nederlander in Argentinië? Uh, nou ja, wat, wat ik zelf uh, merk is dat, uh, dat juist door, door eerlijkheid, hè, door eerlijk te zijn, dat je er soms niet ver komt. Soms moet je een beetje, uh, ja, een beetje oneerlijk zijn of een beetje geniepig zijn om, om, om dingen gedaan te krijgen. Kan Krijg je daar een voorbeeld van noemen? Uh, nou ja, uh, als je dingen geregeld wil hebben... Uh, misschien niet bij, uh, bij officiële overheidsinstanties... Uh, maar wel in winkels als je wat moet laten maken... of er moet wat gerepareerd worden... dan uh, komt er altijd met een geldbedrag. Uh, zelfs bij de politie is dat zo. Dat heb ik zelf niet meegemaakt, maar dat hoor ik wel van uh, collega's van mij. Uh, als je aangehouden wordt en uh, er wordt een bekeuring uitgeschreven... als je een, een paar wat contant geld toestopt... Uh, dan uh, is de bekeuring ook meteen van de baan. En ja, daar probeer ik zelf natuurlijk altijd voor te waken... want ben, zo ben ik helemaal niet. Nee. En, uh, nee, dat, maar ja, dat, dat vind ik een nadeel. Dan moet je wel een beetje Mag inburgeren. Dat hoort wel bij de cultuur. Het hoort bij de inburgering, ja. Dus when in Argentina, do as the Argentines do. Ja. Ja, dus, ik kan dus, het dus heel uh, goed, dat soort, uh, dat soort dingen. Ja. Een beetje steekpenningen ja, geven en zo. Ik vind het wel mooi. Dat, dat Ja, is lekker politiek incorrect. correct. In Nederland is dat zo correct. Ik vind het altijd wel lekker als we lekker gemeen zijn. Ja, Nederland is toch correct. Wat ik wel leuk vind, is dat je, uh, ook als je lang in het buitenland woont, uh, je, je, je krijgt wel uh, feeling met bepaalde trucjes. Ja. En, mensen bijvoorbeeld, en met bewakers bijvoorbeeld. Ik kom vaak op vliegvelden. Dat is voor mijn werk. Oh, altijd een tientje in je paspoort. Ja, of een tientje, of altijd met, met de juiste mensen moet je, moet je goede vrienden worden. Precies. Dus ook al is het nog zo'n eikel, gewoon, uh, gewoon vriendelijk zijn. Daar kom je in de eind. Maar ik kan me voorstellen, dat jij komt best wel politiek correct over... dat je daar wel een beetje moeite mee hebt. Ik heb er af en toe wel moeite mee, ja. ja. ja. En, uh, dus ik, ja, ik probeer het zoveel mogelijk te voorkomen, maar ik kom er niet, uh, niet aan. Nee, en dan moet je in Nederland dan wel weer uh, afleren natuurlijk. Dan moet ik in Nederland afleren, ja. Maar voor zover er is het nog niet. Ik kom in maart even naar Nederland toe. Dus dan moet ik me weer uh, politiek correct <laughs> ja. gaan gedragen. Tot die ja. tijd uh, misdraag ik me helemaal hier in Argentinië. Nou, veel plezier erbij. Dankjewel. Oh. En ik uh, spreek je snel weer. Wolt, uh, dankjewel. Jo, doen we. Goedjes. Elisabeth uh, in uh, Ramallah, in Palestina. Ja, ik kan me voorstellen ja. dat het daar ook wel werkt, toch? Even wat steekpenningen geven. Oh. <laughs> nou, steekpenningen niet. Maar blonde haren, blauwe ogen doen heel veel. Ja, vertel. Je, je, je komt met best wel veel dingen weg, denk ik. Maar, maar in wat soort situaties? Bij, bij grenscontroles of politie die je uh, aanhoudt? Grenscontroles? Nee, grenscontroles niet. Want dat, dat is vaak uh, de Israëliërs die uh, de grenscontroles bewaken. Maar als ik uh, in Ramallah rij en uh, ik heb mijn om me om... of ik ben aan het bellen of ik ben nog even mijn nagels aan het lakken... en ik word uh, aangehouden, dan ga uh, ik een keer en dan rijden we door... Ja, dan knip je even met je ogen, met je blauwe ogen en dan is het wel weer goed. Ja. <laughs> ja, Ik maak daar gebruik van. Ik ben, niet zo, uh, ja, ik ben niet zo netjes. Nee, nee maar het uh, lijkt me ook wel goed om te overleven daar, toch? Ja, ja daar heb je soms ook wel nodig. Want merk jij het ook dat je in Nederland is het allemaal zo goed geregeld, zo politiek correct, dat je dat het in het buitenland uh, dat je wel uit een ander vaartje moet tappen? Ja, ja, ja heel erg. Ja, dus, nou, je, moet, uh, je, moet, je moet wel een beetje uh, ja, weten hoe je de, de boel bespeelt. En uh, nou, daar ben ik dus inmiddels best goed in geworden. Ja, vrouwen zijn er sowieso al wel goed in, heb ik altijd het idee. <lacht> ja, en hier natuurlijk helemaal. Als je hier als, als westerse vrouw uh, je komt vertonen... dan gaan er wel wat meer deuren open dan, uh, dan dat normaal gesproken zou zijn. Want je haar is wel echt blond. Dat heb je niet snel geverfd ja, voordat je naartoe ging. Ja, blond, ja. Ik ben gewoon een keurige Hollandse. Ja. Hey, en hoe wordt er tegen Nederlanders aangekeken in Palestina? Um, Nederlanders, ja, politiek ligt dat natuurlijk een beetje gevoelig. Ja. Um, daar, daar probeer ik altijd een beetje aan te ontlopen. Want ja, daar kan ik verder zelf niet zo gek veel aan doen. Um, maar uh, ja, wat ik al zei, het zijn van een buitenlander is, is hier nog redelijk nieuw. Er uh, waren nog niet zo heel veel buitenlanders... En uh, Ramallah is verder een hele grote stad. En er zijn ongeveer vijf blonde vrouwen. Dus iedereen rent mij continu. Wat een enorm voordeel is: als ik dus een keer een probleem heb, uh, dan hoef ik maar mijn hoofd uit mijn autoraampje te steken. Of, <laughs> uh, uit te stappen. En er gebeurt al iets. Er komen al vijf Palestijnen aanrennen die me komen redden van een rokende motor. Of, de witse, ja, ja, die hoort bij de club van vijf. Daar moeten we zuinig mee zijn, want er zijn er maar vijf. Ja, ja, ja, zoiets, ja. We hebben een clubje opgericht en we hebben het hartstikke leuk met zijn Hey En de nadelen, die zullen er ook wel zijn, toch? Ja, ja, die zijn er wel. Um, ik denk dat je dan een beetje moet kijken naar... Het is toch een, een redelijk conservatieve samenleving... Uh, waar, waar mensen niet echt uh, heel veel exposure hebben van, hun, van het buitenland. Uh, veel Palestijnen kunnen niet reizen, uh, dus die zitten echt wel redelijk vast op de westelijke Jeroenhoever. En dat, wordt, dat is heel zwaar. Dus dat zijn mensen die echt gewoon vastzitten op, op een klein stukje land... en daardoor ook niet heel veel... dus je alleen maar input via de televisie. Dus ja, als daar dan een Westerse vrouw in een, in een keurige mainstream stream film uh, haar kleren uitdoet, doet, dan ja, denken ze dat het, dat het elke Westerse vrouw is. Dus jij wordt wel, ook als... Uh, soms wel lastig. Ja, dus dan wordt er wel ook soms wel eens anders tegen je aangekeken... ook omdat je als vrouw daar alleen zit... Dat ze toch wel gelijk ja. denken van... Uh, je, ja, je bent heel makkelijk het bed in te krijgen. Ja, het is het idee dat buitenlandse vrouwen een beetje losjes zijn... en dat je daar net iets mee kan maken. En dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken... dat ik hier alleen zit zonder vader en broer... die anders achter je aanrent. Ja. Om de familie eer een beetje in hoog, hoog te houden. Dus mensen... Er zijn, er zijn uh, ja, Palestijnen natuurlijk, ja, natuurlijk overal ter wereld, maar er zijn, er zijn Palestijnen die denken dat er wel wat meer kan en mag als het gaat om een buitenlandse fout. Dat bij jou wat te halen valt. Maar heb je daar wel eens echt problemen mee gehad, dat je echt bang bent geweest? Ik ben nooit echt bang geweest, maar ik heb wel geregeld wat, uh, wat problemen gehad, ja. ja. En, uh, vertel eens eens een zo zo'n probleem, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, als ik mijn kantoor uitloop en er staat een groepje Palestijnse jongens... dan word ik altijd een beetje nageroepen dat ik een pornoster ben. Oh. Dan denk ik altijd maar een beetje... Nou ja, goed, hebben ze ook een keer één porno video gezien... van een oom die onder een matras lag of zo. <lacht> en uh, <lacht> <lacht> daar word ik dan een beetje mee vergeleken. Um, dus dat is, dan, dat is dan wel pittig, hè? Als je dat elke dag hoort, dat is, dat is niet fijn. Maar daar staat tegenover dat je... dat moet je ook weer een beetje in perspectief plaatsen... En, uh, ja. Maar, maar, maar zeggen ze dat op een manier van... Ja. gadverdamme, jij bent een pornoster? Of dat ze zeggen van... wauw, je, je lijkt wel een pornoster. Zo knap ben je. Ja, het is wel... Het is wel ergens kun je het wel zien als een compliment. Hè. Dan wordt er dan een beetje nagefloten. En dan wordt er vooral heel erg En ik spreek net genoeg Arabisch... om dan uh, me om te keren en, en te vragen... Wat, uh, wat er nou precies uh, het probleem is. Of dat, er, uh, yeah, dat ze wat van me willen. En dan worden ze allemaal heel verlegen. En dan rennen ze alle kanten om. het <lacht> is ook wel weer heel geestig. Ja, zo erg is dat ja. toch niet? Nee, nee, dat is helemaal niet zo erg. Nee. Ik denk dat het overal gebeurt. Ja, maar Palestina is dus echt nog een land waar porno nog vies is. Ja, het is natuurlijk wel een uh, overwegend moslimland. Daar wonen ook wel heel veel christenen, maar het blijft een moslim en het blijft een taboe. Ja. ja. Maar over het algemeen kan je daar als uh, vrouw in je eentje kan je daar wel goed uh, je bewegen door, de, door het land en door de stad... Ja, in Ramallah zeker. Ramallah is een soort zeepbel waar alles kan en alles mag. En iedereen heeft het hier uh, uh, wel naar zijn zin. Er, zijn wel, er is werk voor mensen en zo. Dat geldt helemaal niet als je buiten Ramallah komt. En, en ja, het gevoel dat je opgesloten zit is, is wel heel, heel moeilijk om, dat, uh, ja, om daarmee om te gaan. Ja, kan dus af me voorstellen. Toe echt, daar heb ik het af en toe heel zwaar mee. Ik vond het ontzettend leuk om zo wat andere verhalen van jou te horen uit uh, Palestina en uit uh, Ramallah specifiek. Ik hoop dat we je vaker mogen bellen. Ja, is, uh, hartstikke leuk, zeker. Nou, dan, gaan, uh, dan ga ik je zeker nog uh, spreken in deze weken. En uh, nou, succes en uh, ja, laat je maar lekker weer voor uh, pornosterren complimenteren. <laughs> Zie het als compliment. Oké. Absoluut. Dankjewel. Tot snel. Dan gaan wij even luisteren naar wat feitjes over voor- en nadelen als buitenlander in de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In India kan je als westeling geen alcohol kopen... waardoor je Indiërs moet omkopen om drank voor je te halen. In Azië is het heel normaal als taxichauffeurs je een stuk meer laten betalen... dan je Aziatische medereizigers. Aziaten denken dat als je blank bent, je direct ook heel rijk bent... Daarom proberen ze je zoveel mogelijk geld afhandig te maken. Als blanke in Thailand heb je direct status. De Thais zijn namelijk ontzettend jaloers op onze blanke huid... en kijken daarom erg tegen je op. De wereld van Philemon. Nou, als blanke heb je in Thailand uh, status, maar hoe ziet dat in Bangladesh-Karel Kuiperi? Ja, nou, ik, uh, ik denk dat mensen dan normaal met, uh, met blanken om kunnen gaan. Maar ja, je bent natuurlijk wel speciaal, denk ik. Ja, en hoe uitzicht dat? Positief of negatief? Uh, nou ja, ik, ik ben een beetje bang om. Uh, de bang dat je op zoek bent naar mooie koloniale verhalen. Maar dat valt allemaal wel mee. Karel, hier, Karel, we we Karel. Karel, je, je bent echt ja. niet te verstaan. Ja. Je, ben je in een oh. uh, Bengaalse tunnel ingelopen? Hallo? Nee, ik loop even naar het balkon, dan heb ik het misschien nog beter bereik. Uh, loop rustig naar het balkon, dan gaan wij even muziek draaien. Oké. Okay. Amy Winehouse, you know I'm no good. Ja, nog niet eens van oud nummer, maar nu al een klassieker. Amy Winehouse, you know I'm no good. En dan komt er meestal een bumpertje. <laughs> Karel Kuiperi. Ik hoor je niet. Karel, ben je daar? Ja, ik ben er. Ik hoor je luid en duidelijk. Hey, je zei het, als Nederlander in Bangladesh ben je toch een beetje speciaal, maar is dat positief of negatief? Nee, dat is wel positief. Ik, uh, ja, ik wil niet vervallen in allemaal uh, koloniale verhalen of zoiets, want dat valt wel mee. Maar de, de eerste keer dat we hier aankwamen was wel meteen een mooi voorbeeld. We, we wisten van niks, we waren even op bezoek om op zoek te gaan naar een huis en zo. We kwamen op het vliegveld met onze tassen en toen uh, stonden er overal rijen voor de immigratie. En toen was er een mannetje die zei meteen tegen ons zo'n bewakertje van... Uh, nou, kon jij maar even hier in deze rij staan voor de foreign investors? Nou ja, dat zijn we helemaal niet. Maar uh, dan mochten we ineens in een rij staan waar we binnen drie minuten geholpen waren. Ik kan me voorstellen dat je je dan wel een beetje opgelaten voelt... Ja, zeker. Ja, en dat heb ik nog steeds wel, uh, als, er, je, als er dat soort kleine dingetjes zijn. Dan heb ik zoiets van, ja, ik ben, waarom ben ik nou zo speciaal? Uh, maar ja, mensen willen je gewoon graag helpen. Ja, dat, uh, ja dat, ze zijn vriendelijk, maar ja, dat vinden ze heel leuk om te doen. Maar ook als je op straat uh, loopt, dat ze constant je aanschieten of je ze je ergens bij kunnen helpen. Ja, nou ja, uh, ze willen allemaal weten waar je vandaan komt... en wat je hier doet, en ze willen allemaal een praatje maken. En als je inderdaad als je op straat bent en je weet even iets niet... dan kan je het aan iedereen vragen... en die lopen met je mee naar de winkel die je zoekt... of die begeleiden je, of die, uh, die, uh, die gaan een heel verhaal houden... en die zeggen, joh, maar kom dan even bij mij thuis langs. Allemaal zo vriendelijke, vriendelijke mensen... Maar je krijgt ja, niet de kans om het... iets zelf lekker even uit te zoeken. Nee, maar ik vind het wel een leuke manier om dingen uit te zoeken op die manier. Want ja. je doet dat wel met de lokale, zeg ja. maar. Het is ja. niet dat je alles uit een boekje haalt. En wat zijn de nadelen? Uh, ja, uh, nou, op het begin, ik ben vorige week echt goed ziek geweest... Uh, je kan echt wel goed als je zo'n andere cultuur woont ineens dan moet je echt wel even wennen aan het dieet en aan, aan het eten dus nou, je kan wel echt goed, uh, goed uh, kapot gaan maar ik denk dat uh, um, wat je merkt is dat alles duurder is als je, als je, als je een westerling bent ja, hier. Ja, ja, ja, ja maar op een ja, gegeven dat, moment uh, dan weet je toch ook wel een beetje de prijzen en dan kan je zeggen van ja, ik weet gewoon uh, die prijs kost de taxi en dat betaal ik gewoon ja, precies. Dat, dat, maar dat, dat kost even, voordat je, voordat je, dat duurt even voordat je dat, uh, voordat je dat allemaal weet. Ja. En, ja, maar het is ook als je, bij welke winkel je ook ingaat... op het moment dat zij jou binnen zien lopen als westerling... dan weten ze al, oh prima, dan kunnen we gewoon... Uh, ze horen de 100 kassa al rinkelen. Ja, de... ja, dat doen ze gewoon. Ja, en uh, daar kan je best wel. Kan je dan, dan ook boos om worden? Dat je denkt van ja, maar dit is gewoon de prijs voor iets... en hoezo moet ik het dubbele betalen? Of ja. staat er nergens een prijsje op? Uh, weet je wat het punt is? Uh, het is? De originele prijs is zeg maar heel goedkoop... en als ze het twee keer zo duur maken... is het nog steeds voor onze begrippen relatief goedkoop. Dus jij denkt dat de hele tijd van ja, het kost toch al niks... en uh, ik geef die arme mensen wat extra's. Maar, maar, maar wat, wat maakt mij dat uit? Ja, nou, dat is misschien ja, wel een beetje. Maar ik probeer, wel, ik probeer wel altijd duidelijk te maken... dat ik heus wel weet dat dit niet de prijs is. Vaak, vaak moet ik gewoon ook lachen. Dat, dat, uh, nou, je kan hier bijvoorbeeld schoenen laten kopiëren. Dus ik met een mooi paar schoenen wat ik had... Ik dacht, gisteren naar de winkel... Dan uh, kan ik die laten namaken. En ik, zeg, ik vraag aan die vent, ja, heb je bruin suede? Ja, dat komt allemaal goed. Wat gaat dat dan kosten? En je ziet hem gewoon nadenken. En je ziet hem even een rekensommetje maken in zijn hoofd. En dan zegt hij, uh, dan zegt hij 70 euro. En dan weet ik dat andere mensen, uh, die hebben daar 45 euro voor betaald. Ja, ja, ja. En als je dat dan zegt, wordt dat dan geaccepteerd of worden ze dan een beetje boos? Ja, nou, dan staat hij een beetje ongemakkelijk te schuiven. En ik, ik moet er altijd wel... Oh, nu val je weg. Oh, dat het minder komt. Ja, Karel, de, de verbinding blijft een beetje gebrekig. Oh, oh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je, zit, je zit nu op de Skype... Maar het blijft natuurlijk Bangladesh en je bent een begaal ondertussen. Voel je je een beetje ja. begaal? Ja, eigenlijk wel. Ja, je klinkt wel uh, als een begaal. Ja, ik, heb, ik draag veel mijn, mijn, mijn lungi. En uh, ja, ik merk dat ik stiekem steeds dingen wat langzamer ga doen. Ja, en de verbinding wordt ook steeds langzamer. Hey Karel, ontzettend bedankt. Ik hoop dat we de volgende keer beter verbinding hebben... Gelukkig, ja, uh, ja ik, zie je, ik spreek je snel weer. Gelukkig is Frank aangeschoven. Frank, yes. ik denk dit gesprek dat, uh, dat loopt dood. Omdat uh, de verbindingen uh, steeds, steeds slechter worden. En jij zit niet in de studio. Ja, ik zit lekker nog een kopje koffie te drinken. Een beetje voor te bereiden voor de grote show zo meteen weer, twee uur lang. Ja, de grote show nachtbrakers. Waar ja. ga je het over hebben? Nou, het gaat over reizen. Dit is mijn, uh, mijn ik, ik ga een, een maand op vakantie. Dit is mijn laatste uitzending ook dan voor mijn vakantie. En ik ga voor het eerst naar, uh, uh, eigenlijk buiten Europa. Echt, je bent nog nooit buiten nee, Europa geweest? Nee, ik ben 24 en ik ben nog nooit buiten Europa geweest. En ik ga naar Vietnam en naar Thailand. En ik ga eigenlijk ja, de luisteraars vragen voor tips... voor, voor mooie reisverhalen buiten Europa. En ja, gewoon een beetje mij klaarstomen. Ik vind het ook best wel spannend, hoor. Jij ja, denkt, ik heb geen zin om de hele Lonely Planet door te nemen. Nee, ik ga gewoon luisteraars vragen. Mijn luisteraars zijn de naar Lonely Planet. Exact ja. dat. Maar en naar welke landen ga je toe? Ik ga naar Vietnam en Thailand. Oh, Eerst ja. Vietnam. Ja, to, Vietnam ben ik nooit geweest. Thailand uh, natuurlijk wel ja dat is eigenlijk mijn lievelingsland, of ja, mijn lievelingsland. Jij bent wel een reislustig type sowieso, ook voor je werk natuurlijk. Voor mijn werk ja vooral ja. Maar ja. Um, wat wat wat? Ik ga naar Thailand en dan waar moet ik aan denken? Wat moet ik meenemen? Waar moet ik voor uitkijken? Nou, Thailand is echt zo'n land, daar hoef je helemaal nergens aan te denken. Dat is het mooie van Thailand. Je hoeft ook helemaal niks mee te nemen. Je kan alles daar wel een beetje kopen. Het is hartstikke goedkoop en alleen maar lekker eten. Maar waar je ben jij geweest over... in Thailand dan? Ja, gewoon op verschillende plekken. Ik weet niet meer de thuis namen allemaal. Maar ging je. Want het is best een langgerekt land. Ja, het is een langgerekt land. Ging ja. je dan in het noorden of bij die eilandjes in het zuiden? Ja, maar? die eilandjes in het zuiden en Bangkok. En het is allemaal te gek. Het is allemaal prachtig mooi. Het is heel groen. En het eten, het eten is echt goddelijk. Ja, daar ben ik wel dol op ook. En die mensen zijn ontzettend aardig. En ja, ik ben ook echt... Ik kan, elke dag kan ik thuis eten. Ik kan twee keer per dag thuis eten met de lunchjes avonds. En ja, in elk tentje dat je daar, uh, dat je daar uh, binnenstapt, Dan heb je lekker eten. Je hoeft niet, niet eens de hele zieke. Chique of goede, goed aangeschreven restaurants te bezoeken. Je kan er gewoon over op straat en zo. Het is allemaal lekker. Je raakt echt heel enthousiast. Ja, vanfiel, in Thailand, he? Thailand, Jong thuis eten. Ik film natuurlijk heel veel uh, buiten de deur. Ja. En ik probeer altijd elke dag thuis te eten. Heerlijk. En ik heb een geluidsman die er ook helemaal gek op. En uh, we zitten altijd al van tevoren te bellen van... oh, is er een restaurantje? Ja, oh, dan gaan we daar naartoe. Wil je nog heel even blijven zitten? Want ik ben eigenlijk benieuwd naar je, naar je beste herinneringen uit Thailand. Echt, okay. van, maar kan je nu even nadenken tijdens het nieuws? In je beste herinnering. Ja, die zit er eigenlijk meer in Nieuw-Zeeland. Is ook goed. Gelukkig. De wereld van Philemon. Ja. Ja.